Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een woonwijk in Arnhem zijn vanochtend zeker veertig vaten met chemisch afval aangetroffen. De politie denkt dat het gaat om drugsafval van een illegaal laboratorium. Ja. Vaten met drugsafval worden vaker gedumpt, meestal in de natuur. Maar volgens de politie lijkt het dumpen van afval in de bebouwde kom een nieuwe trend. De vaten in Arnhem zijn inmiddels opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Vliegtuigpassagiers die aankomen in het Verenigd Koninkrijk moeten binnenkort twee weken in quarantaine. De maatregel gaat eind deze maand in, melden Britse media. Bij aankomst zouden reizigers meteen moeten melden op welk adres ze in quarantaine gaan. Premier Johnson maakt de regeling naar verwacht wordt morgen bekend. Versoepeling van de coronamaatregelen kan leiden tot nieuwe besmettingen. Niet omdat die maatregelen niet deugen, maar omdat mensen zich er niet aan houden, zeggen RIVM-experts van Dissel en Wallinga tegen de NOS. Zij waarschuwen dat door de aankondiging van versoepelingen mensen nonchalant kunnen worden.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 Door de coronamaatregelen liep de export van bloemen met 25% terug. Vooral de vraag uit Italië, de VS en Zwitserland verminderde, blijkt uit cijfers van het CBS. Luchtvracht werd een stuk duurder, doordat bloemen niet meer mee kunnen met passagiersvluchten. De crt verwachten dat de binnenlandse verkopen mede door moederdag weer aantrekken.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 Ja, een zeer goedemorgen vanuit de studio uh, aan de Tolweg. Wij zitten niet bij Hotel Hoogland, we zitten natuurlijk aan de Tolweg. En we gaan weer eens beginnen met uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is al een aantal weken geleden dat we dit uh, gedaan hebben. En het wordt zo langzamerhand tijd om uh, weer eens op te starten. En de gewone wereld uh, te bejegen. Hoewel deze week natuurlijk niet helemaal gewoon was. Maar daar gaan we straks over hebben. Uh, wij gaan eerst praten met Maureen Bal. Die is bestuurslid van CFM en uh, hoe komt dat nou allemaal, dat iedereen weer wat mag doen? Dan praten wij met burgemeester Molenburg over de stand van zaken uh, van deze weken. Uh, OVZ is ook vertegenwoordigd door Peter Tromp, daar praten we ook mee. En dan gaan we naar het tweede uur, dan praten wij met Kees Metters... en dat doen we uitgebreid uh, over de zaak van de Formule 1 financiering over het weggetje. Daar is uh, nogal wat over te doen geweest... En uh, als laatste praten wij met Marjo Buscher, Die is uh, lid van, ook van de Koninklijke Horeca Zandvoort. En er zijn natuurlijk allerlei plannen om weer uh, open te gaan. Maar eerst, Maureen Bal. Goedemorgen, Maureen. Goedemorgen, Ben en Thomas. Ik hoor je heel, uh, heel zacht, maar ik zal hem wat harder zetten. Nou, zal ik dat dan ook doen? Uh, nou, als dat het kan graag. Hij staat bij mij nu op zijn hart. Nou, ik kan je nu al uh, redelijk verstaan. Goed, uh, Maureen, bestuurslid van CFM... Wanneer zijn jullie begonnen om eens te gaan denken van er moeten weer wat meer live programma's zijn. Er was natuurlijk afgelopen weken van 10 tot 12 een live programma door diverse disjocke's gedaan. En nu start het weer op. Ja. Kijk, um, wij leven natuurlijk ook gewoon in dezelfde maatschappij... waar we met z'n allen in leven. Dus we volgen de persconferenties van Mark Rutte en zijn collega-ministers. We volgen uh, de berichtgeving van de Nederlandse lokale publieke omroepen... die verenigd zijn in een vereniging waar ook wij lid van zijn. En die geven gelukkig to the point informatie en nieuwsbrieven af... Um, die wij door de weken heen steeds evalueren... ...en toepassen voor zover mogelijk of daar waar we mogelijkheden zien. Nou, als ik dan eventjes pakweg twee maanden terug ga... ...toen we met z'n allen geloof ik op een collectief dieptepunt zaten... ...qua uitzendingen en wat is er nog mogelijk... Um, ...en de curve qua ziektebeeld nog bepaald niet geflattend was... Um, toen hebben wij ervoor gekozen als bestuur om op een nulpunt te beginnen. Dus studio dicht, geen risico gezondheid eerst. En hoorde je alleen maar non-stop uit radio komen, non-stop muziek. En ja, langzaamaan is er wat meer mogelijk in het land en daarmee ook op de radio. En um, toen ik net op, op, op je telefoontje zat te wachten ben... Uh, trofde ik die vrolijkheid bij jullie ook. Want het begon met... ga je mee naar Zandvoort aan de zee. En eh, ja, ik woon in de Haarlemmerstraat. En je kunt zeggen... deze ochtend is heel mooi. En ik zie wat meer mensen naar de zee trekken... die erop gekleed zijn. Dus, dus de sfeer is er weer naar. En wij hebben geprobeerd... om dat gewoon... Eh, op de voet te volgen. Dus vanaf het moment... dat de eerste richtlijnen kwamen... van ja... Eh, Telefonische interviews kunnen wel, maximaal twee mensen in de studio uh, zou kunnen, zijn wij voorzichtig begonnen met kijken hoe dat uitpakt. We zijn heel blij dat we de afgelopen weken een, een, een stabiele programmering hebben kunnen hebben van 10 tot 12. Waar uh, onze twee uh, jaapen, jaap Koper en Jaap Funnekopper, en, en natuurlijk ook Helmer. Precies. Uh, dus een redelijke line-up, gelukkig, eh, is van start gegaan. En eh, met de toenemende mogelijkheden die, die ja, eigenlijk de actualiteit... de gezondheid van de mensen in Nederland ons biedt... merken wij ook dat er steeds meer radiomakers op de deur staan te kloppen. Gelukkig. En dat de richtlijnen die wij vanuit de NLPO krijgen... ook ...iets ruimer worden. En we proberen daar gewoon op in te spelen. Dus we hebben nu... Uh, ...een protocol gemaakt... Um, ...met het bestuur. En um, dat protocol is gebaseerd... ...op wat ik net allemaal vertelde. Ja. En dat zou er dan in moeten voorzien... ...dat de veiligheid geborgd is. We hebben ons goed laten informeren. We houden vinger aan de pols. Als iedereen zich daaraan houdt... Uh, ...dan zou het goed moeten gaan. Ja. En wat we dus... de dit weekend als kick-off. Jullie mm -hmm. hebben een mooi weekend nu uh, ingepland. En we zouden dat willen doorrollen naar de komende week. En hopelijk weekenden en weken. En met het protocol in de hand zou het goed moeten gaan. Het naleven van het protocol is uiteraard de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Maar er staat geen hogere wiskunde in, kan ik je vertellen. Nee, dat, dus is, het, dat... Uh, dat is het zeker niet. Want als ik om me heen kijk, zijn jullie eerst nog even een Albert Heijn geweest? Of een andere grootgrutter. grutter? Ja ja. Het, uh, er zitten hier allerlei uh, <laughs> plastic zakjes, handschoenen, schoonmaakmiddel. Ik zal de Kijk. merken niet doen, maar uh, het is redelijk uh, uh, Divers. gevuld. <laughs> ja, want de, de gedachte erachter, Ben, is vrij simpel. Kijk, um, het is bijna hetzelfde als wat je misschien thuis ook wel doet. Als je iets hebt gebruikt, is het wellicht een beetje vies, dan maak je het schoon. En daar heb je even tijd voor nodig. Dus de programmering... Uh, is iets ruimer van opzet. En dat zal ook de komende tijd zo blijven. Totdat er weer een nieuwe situatie is. En dat betekent dat de programma's... niet meer back-to-back -back kunnen aansluiten. Mm -hmm. Maar ja, omdat het programma doorgaans een uur duurt... hebben wij pauzes van een uur ingepland. En um, dat geeft de ruimte voor de vertrekkende programmamaker... om zijn zaakjes op te ruimen. Voor de komende programmamaker om het... Weer uh, goed te installeren. Ja. En de plastic zakjes, die zijn, uh, <laughs> uh, die zijn niet bedoeld voor je boterham. Oh. <laughs> die zijn bedoeld om over de plopkap heen te zetten. Ja, ik ben, uh, ik ben geïnstrueerd door Thomas. Die zegt uh, over dat broodzakje: dat heb ik er keurig omheen uh, getrokken. En we hebben ook even getest of het uh, goed was. En, uh, ja, je, moet, je moet alleen niet je microfoon bewegen, want dan kan nee, gaat een beetje, <laughs> die een oh beetje oh. kraken. Dus, uh, en inderdaad, dat uur zit ertussen. En uh, toen ik hier aankwam was alles keurig schoongemaakt. Dus uh, de vetjes met de plopkappen erop, uh, de krant ligt er, overal liggen schoonmaakmiddelen, doekjes en handschoenen. Dus uh, ik denk dat wij ons wel uh, met dit protocol uit de voeten kunnen. Nou, daar ben ik heel blij om. En, uh, ja, en tussendoor hebben we ook onze enorm trouwe Beb Sweres, die uh, altijd al schoonmaakt en die, die dat in deze tijd zelfs nog wat meer zal doen en daarbij opgeteld jullie eigen inzet, eh, ja, zou het goed moeten zijn. En dat van de boterhamzakjes, dat is een uh, slimme vondst van onze technische dienst... die zich zeer bewust is dat we altijd een beetje zuinig qua centen moeten opereren. En die hebben getest dat dat kan. Nou, dan beginnen we op die manier. Ja, we gaan, uh, ja. We gaan weer uh, van alles uh, doen om, uh, om uh, ZFM toch weer... Uh, goed naar buiten te krijgen. Moet ik zeggen, ik heb veel uh, genoten van de tv-uitzending om dat te maken. We zitten nu weer te genieten naar uh, de nieuwe radio. En uh, vanmiddag komen uh, Albert-Jan en, en Rob, dus het begint weer goed uh, te draaien. Ja, en ik hoop ja, dat... dat het volgende week ook een beetje live is. Ja, ik ook. En um, daar hebben we ook duidelijk al een, um, ja, een conceptplan voor. En we moeten van de vrijheid behouden op om van tijd tot tijd wat te wijzigen of in te grijpen... of juist erbij te plakken. Het hoeft niet alleen maar slechter te worden. Um, maar dat is in goede handen bij Leon van S, die van dag tot dag monitort welke programmering mogelijk is... en hoe dat dan ingepland zou moeten worden... met inachtneming van het protocol wat ik net schetste. Dus ja, um, en dan tezamen met het enthousiasme van alle medewerkers... zou het gewoon goed moeten gaan. Ja, dat uh, denken wij ook. Um, volgende week is er alweer een, een soort schema voorbijgekomen. Dus we gaan zien wat uh, Leon en iedereen daar zijn inbreng in doet. Ik uh, dank je hartelijk voor het commentaar. En uh, ik wens je nog veel plezier met het besturen van ZFM. Dankjewel. En uh, fijne uitzending jullie. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. doei. Dag. Stukje muziek, de muziek wordt trouwens verzorgd door Thomas de Jong en die doet ook de techniek. En de redactie hebben Gert van Kuiken en ik gedaan, dat was vergeten aan het begin. Wij praten met de burgemeester Molenburg, goedemorgen. Goedemorgen meneer van der Veld. Ja, het is geen videoconferentie zoals ik het afgelopen woensdag en donderdag heb gezien. We zien het nu gewoon aan de telefoon. Ik had eigenlijk een heel ander gesprek met u willen voeren... Uh, betreffende de afgelopen weken die uh, geweest zijn. Uh, sobere Koninginnedag, sober herdenking, sober viering. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, haalt de actualiteit ons in... Uh, gezien de raadsvergadering van afgelopen uh, woensdag en donderdag. Maar ik zou toch graag even uw, uh, uw, uh, uw mening en, en uw gevoelens willen horen... over uh, de sobere weken... Um, ja, misschien kunnen we even met de actualiteit beginnen. Dan kunnen we daarna de, de, de dingen die u met mij wilt bespreken dan even oppikken. Dat kan. Um, want ja, we hebben natuurlijk een, een stevige en heftige twee raadsvergaderingen gehad. Um, ja, waar een hoop emoties uh, bij kwamen kijken. Um, dus ja, ik, ja, heb, uh, we, ik heb beide avonden zitten kijken, uh, soms met de kromme tenen. Maar ik heb u ook zien acteren uh, in, in, uh, in beeld. En uh, twee avonden werd er heftig gediscussieerd. Hè? Uh, u moest schakelen, oortjes uit, oortjes in. Mm -hmm. Hoe heeft u dat als, als vergadering ervaren? Nou ja, het is natuurlijk ontzettend lastig om... Uh, waar je normaal een vergadering voor zit, zeg ik, met je hele lijf... Uh, doe je dat nu eigenlijk ja, alleen maar op het scherm. Uh, mensen moeten dan uh, ja, via een appje laten weten dat ze willen interromperen. Mm -hmm. uh, nou, dat is, dat is ook weer lastiger dan normaal in een zaal, want dan kun je even zeggen van nou even wachten, uh, komt zo aan de beurt. Um, je merkt dat, dat ja, ook voor iedereen het heel erg wennen is. Um, dus ik, ja, wat, ik vind het een, een, een, een lastige manier van vergaderen. Mm -hmm. uh, en ik ja, ben ook heel hard op dit moment samen met de G4 en het presidium van de Raad aan het zoeken naar een methode om uh, toch weer uh, fysieke vergaderingen in te kunnen gaan richten. Maar wel met een dusdanige inrichting dat we ook echt voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Uh, om zwettingen te voorkomen, maar um, ja, ik, ik vind het een lastige manier van vergaren en tegelijkertijd, ja, het is even niet anders nee. uh, noodbreekt wet uh, maar goed, het is, uh, uh, ook voor mij als voorzitter is het dan wel uh, ja, uh, geef ik daar op een andere manier invulling aan ja, ik heb het, uh, ik heb het gezien uh, woensdag uh, bleef men uh, hamer op het abonnement. abonnement en op een gegeven moment uh, zei de wethouders, wethouder van, joh, ik, ik moet schorsen, want ik moet hier uh, naar kijken u heeft toen uh, geschorst en donderdag uh, bij de opening kwam gelijk de mededeling dat uh, het uh, college het amendement niet zou uitvoeren. Uh, prompt werd natuurlijk een schorsing aangevraagd uh, door de PVV, die heeft met, uh, met mensen gesproken. Um, dat was toch wel te verwachten dat hij uh, gelijk zou schorsen? Nou ja, kijk, euh, wat ik zou zeggen, we, we kunnen heel lang terugblikken op deze vergaderingen. Um... ...en dingen hebben een loop... ...en dus je, je hebt politieke logica... ...en je hebt uh, emoties... Uh, ...je hebt inhoud... ...en dat loopt dat soort momenten allemaal door elkaar... Um, ja, ...en dat, dat leidt inderdaad wel tot een avond... ...waarin regelmatig uh, dan even partijen uh, willen schorsen... Uh, ...dat is ook lastig, want iedereen zit dan op afstand... ...dus uh, dat maakt het ook ingewikkeld... Um, ...want normaal kan er dan eventjes misschien nog... Uh, wat ...gemasseerd en overlegd worden... ...nou, dat kan op zo'n moment niet... Um, dus ja, dat maakt het wel lastig. Ja, nou de open set zat bij jullie in het achterkamertje, dat was ook goed te zien. Um... Nou, laten we niet, uh, <laughs> nou. niet uh, bij ons in het achterkamertje, Ik zat alleen met de rivier in de raadzaal. Ja, uh, ja en uh, het raadhuis is uh, gewoon uh, openbaar toegankelijk voor raadsleden en ja, die mogen van huis uit uh, die vergadering doen, maar ook een kamertje zoeken in het gemeentehuis. Dat is niet verboden. Nee, dat is ook niet verboden. Maar dat geeft misschien wel uh, uh, de mogelijkheid om, om elkaar in de ogen te kijken. En wat misschien wel goed is uh, uh, als, als vergadering. Uh, na de schorsing uh, maakte u de opmerking dat u zag dat de, de, de, de verhoudingen uh, zich aan het verharden waren. Mm -hmm. uh, daar kreeg u commentaar op van uh, Peter Kramer, OPZ. En toen heeft u in uw antwoord uh, gezegd van ja, uh, als we zo doorgaan... dan zou het misschien wel eens leiden tot een politieke crisis... Zag u dat al een beetje aankomen? Nou ja, kijk, ik, wat je op een, op een bepaald moment uh, zag... was dat de stellingen natuurlijk aan het verharden waren. En uh, ja, ik ben natuurlijk een voorzitter van het college van de Raad. Dus ik heb een, een, een, in feite een dubbelrol hè, die ja. uh, uh, met zich meebrengt dat je ja, ook een soort evenwicht zou kunnen brengen. En, normaal moet ik heel erg neutraal zijn... maar ik heb wel die oproep ook gedaan vanuit het idee van we leven in een hele moeilijke tijd op dit moment. Um, ja, en op het moment dat ik stellingen zie verharden, uh, heb ik aangeboden: ja, als ik hier nog wat in de zin zou kunnen betekenen, um, ja, dan ben ik welkom. En dan, dan bent u welkom. Alleen, het is wel aan u om vervolgens dit debat te voeren. En ik, ik zit dat voor. Um, maar ik meende dat op dat moment wel uh, die oproep wel te moeten doen. Ja, maar... En uh, ja, tegelijkertijd het politieke debat uh, moet plaatsvinden en met alles wat daarbij wordt. Er is, uh, er is ook niks tegen. Um, maar nogmaals, gezien de omstandigheden, vond ik het op dat moment wel nodig om dat eventjes op die manier. Te, die stelling uh, over dat te stellen. Ja, nou, die stelling uh, die, die werd niet helemaal aangenomen, want men ging uh, door en men bleef maar stug vasthouden aan het abonnement. Uh, de wethouder heeft een aantal keren gezegd van, oh, geef mij nog even de ruimte om, uh, om alsnog te onderhandelen met de provincie. Maar men bleef maar vasthouden aan het abonnement. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb, laat ik zo zeggen, uh, uh, het is heel helder in het, uh, in, het, uh, in het bestel wat wij hebben, dat uiteindelijk de raad beslist, uh, uh, de raad neemt besluiten. Um, uh, dus ja, ik heb daar als voorzitter niet heel veel van te vinden, in die zin dat uh, ja, de raad gewoon het hoogste orgaan is van de gemeente. Uh, en die besluiten, uh, ja, en besluiten zullen vervolgens dan... Uh, uh, en als een besluit genomen is, moet het worden uitgevoerd. Dus in die zin uh, uh, heeft de raad gewoon ja, het, het, het raadswerk zijn beloop gehad, zoals dat, zegt, uh, zoals dat heet. Ja, nou, u, uh, u duidt het zelf al aan. Dan komen we bij het meest heikele punt van, uh, van dit weekend en ook van, uh, van de vergadering. Het college heeft gezegd, het college voert het amendement niet uit. Als ik het dan technisch bekijk, zijn er uh, twee mogelijkheden. Of het college stapt op, of het college laat zich bij de volgende vergadering wegsturen. Um, dat zijn de gegevens. Wat moeten we daarmee? Nou, laat ik zo zeggen dat uh, um, uh, ja, u heeft kunnen horen wat uh, de drie wethouders uh, uh -huh. uh, gezegd hebben. Um, en ik denk uh, ja, dat, dat hebben ze op dit moment in beraad. En ik denk dat het ook even goed is om dat uh, zo te laten. En dat uh, um, ja, iedereen op, op zijn manier ook even met zijn achterban moet overleggen. Um, en, uh, ja, moet bekijken van hoe, hoe met de situatie omgegaan wordt. Daar kan ik op dit moment verder ook niet zo heel veel van, van zeggen. Nee, nou, het, uh, voor, voor de insiders zou het uh, simpel zijn. Maar een abonnement terugnemen of opstappen... en daartussenin zit van alles. Uh, we zijn benieuwd wat daar uh, uitkomt. Uh, mogen we daar maandag wat over verwachten? Um, ik, ja, ik kan daar geen termijn op plakken. Nogmaals, het is een, een, een afweging die... Uh, uh, ja, collegeleden voor zichzelf moeten maken... Um, maar goed, ik, heb wel, hè, laat ik, zeggen, ik roep iedereen op om echt de rust te bewaren. In deze tijd is het van belang om, niet, uh, om juist in verbinding te staan met elkaar en niet rolbollend over straat te gaan. Ik denk dat dat uh, uitermate belangrijk is. Um, ja, er hoort ook af en toe bij dat je even, even ademhaalt. Um, maar goed, uh, uh, ja, dat moet ook niet te lang duren. Ik heb uh, uh, uit het ondernemersfront vernomen dat zij een brief gestuurd hebben naar uh, de college en naar de raadsleden. Dat het een bijzonder onwenselijke... Uh, uh, ding vinden wat er nu allemaal gebeurt. En roepen misschien ook tot bezinning. Heeft u die brief gelezen? Uh, ik heb de brief nog niet gelezen, maar ik weet wel dat... die verstuurd zou worden. Uh, maar ik heb hem nog niet gezien. Oké, okay, nou dan uh, gaan we daar... verder niet op in. en uh, Wij moeten dus inderdaad maar afwachten... wat er, uh, wat er gaat komen. Het is uh, inderdaad... natuurlijk jammer dat Zandvoort dan... demissionair of onbestuurd gaat worden... in deze tijd. Dat heeft u ook al... aangehaald. Um, wij moeten afwachten wat, wat, wat het college beslist, dan wel wat de raad beslist. En uh, laten we dat maar doen. Ik denk dat wij volgende week meer duidelijkheid hebben. Ja. ja uh, nou ja, dan, dan gaan we terug naar uh, wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen weken: uh, de, de, de Zandvoort versoepelt. Uh, te beginnen bij, uh, bij de zogenaamde feestweken: uh, Koninginnedag, een, uh, mm -hmm. een rustige dag, uh, Zandvoort op slot. Herdenking, viering ook op slot, maar toch. Zijn er door u en de Veteranen kranten gelegd? We hebben de TV-uitzending gezien. Sober, ja. maar toch goed? Nou ja, wat, wat natuurlijk, maar dat, dat heb ik ook aangegeven in korte woordjes die ik daarbij gezegd heb. Herdenken is, is, is essentieel, want als je niet herdenkt, dan, dan vergeet je je geschiedenis. En uh, ja, het was niet, helaas niet mogelijk om dat met, hè, met elkaar te doen. Uh, we hebben dat op een, nou ja, op een uh, veel beperktere schaal moeten doen. Maar ik denk binnen de, de mogelijkheden die hier zijn dat dat toch goed geweest is. Ja. En dat we um, ja, uh, toch aandacht hebben kunnen besteden aan, uh, aan de herdenking. Ja. Um, op een wijze die uh, ja, hopelijk volgend jaar weer gewoon op de normale manier kan. Ja, dat hopen wij ook. Uh, we hebben natuurlijk wel weer voorzichtig... Uh... Nou, meneer Rutte geluisterd dat grote evenementen toch misschien wel moeilijk gaan worden volgend jaar. Maar ja, laten we daar maar rustig op afwachten en hopen mm -hmm. dat het goed gaat. Zandvoort gaat natuurlijk ook een beetje van slot af, heb ik begrepen. Uh, als wij meegaan met, uh, met de landelijke uh, ontspannenheid van we gaan terrassen weer opengooien. Wordt daarbij jullie al over gesproken? Nou, we hebben as uh, We Speak vandaag al wat uh, maatregelen genomen... Uh, ...om toch iets te, te versoepelen. We hebben uh, op de Noordmoedevaar nu een aantal uh, parkeerplaatsen uh, heropend. Um, we hadden verkeersregelaars bij de rotonde staan... ...die gaan meer zeggen, op, op, op de locatie zelf de boel monitoren en bekijken. Um, en, ja, we kijken dat vandaag aan. Het wordt vandaag mooi weer... Um, of die maatregelen kunnen. Op het moment dat het dan echt weer veel te vol wordt, dan, dan zullen we weer wat op moeten schalen. En wat ons betreft is dat een opmaat om de komende weken uh, tot uh, uiteindelijk ook de terrassen van de standtenten. En de standtenten weer open mogen en de horeca weer meer uh, mag. Um, met een aantal gepaste maatregelen te komen om aan de ene kant te zorgen nou, dat de, de instroom van mensen uh, er is. Want dat is ongelooflijk belangrijk, ook in economische zin. Um, ja, het dorp moet wel uh, mm -hmm. meer kunnen bloeien. En tegelijkertijd dat qua uh, bezoekersstromen uh, ook beheersbaar te houden. We hebben uh, uh, daar zowel bestuurlijk, uh, ambtelijk zijn we daarover aan het nadenken. En het is gelukkig ook een groep van ondernemers die heel hard uh, nadenkt over aan de ene kant hoe kunnen ze hun eigen uh, voorzieningen hun eigen etablissementen dusdanig inrichten dat het voldoet aan alle voorschriften en richtlijnen. En tegelijkertijd ook heel goed meedenkt met, met ons als gemeente over ja, welke maatregelen kunnen we nou nemen om het allemaal beheersbaar te maken. Kijk, op het strand is er altijd relatief veel plekken en tegelijkertijd ja je merkt de interactie tussen het dorp en het strand... Daar zitten uh, best de hele grote vraagtekens en, uh, en uitdagingen om dat goed beheersbaar te houden. Dus we zijn vandaag begonnen met het langzaam hier wat versoepelen. En wat ons betreft gaan we de komende uh, weken heel goed. Daarmee door en kijken wat kan wel, wat kan niet. We kunnen best ook tegen dingen aanlopen. Dat we zeggen van, hé, hey, we hebben nu iets uh, geprobeerd. Dat werkt niet. Uh, en het kan ook best zijn dat we, we zijn in, in nauw overleg met andere kustgemeenten. Zowel Noordwijk, Katwijk, maar ook met, uh, met Scheveningen. Uh, en, en de gemeente hier in de veiligheidsregio. Velsen, uh, Lijkenzee en Heemskerk. Um, en ja, we, we praten ook met elkaar van wat werkt bij jullie. Hoe teken jullie het in? Al die badplaatsen zijn verschillend. Maar ja, we leren wel van elkaar op die, op die manier. Ja, één grote wens van de ondernemers aan de boulevardie is natuurlijk nu ingewilligd door uh, de, de parkeerplaatsen open te stellen. De helft of helemaal, dat weet ik niet. De helft. Um, de helft. Nou ja, dat is toch klanditie uh, ja. voor, uh, voor de visventers, maar ook voor de, die heb ik gisteren en eergisteren gezien, de vele to-go strandtenten. Want je kan overal wel wat te drinken halen en dan mag je dan uh, op het strand uh, gebruiken. Uh, hoe is het met de motorrijder? Uh, nou in principe uh, uh, hebben we die natuurlijk uh, geweerd, uh, de afgelopen periode, uh, de, de borden uh, staan nog steeds. Uh, maar ook daar zal op een gegeven moment wel een versoepeling gaan plaatsvinden, dat, uh, uh, dat motorrijders weer uh, uh, makkelijker deze kant op kunnen komen, waarbij ik wel wil aantekenen dat uh, ja, ik het nog steeds vrij onverstandig vind om met, uh, met groepen van 30 of 40 motoren achter elkaar aan te rijden en dan met z'n allen op een kluitje te gaan staan, want dat was uiteindelijk de, de reden om... Uh, daar ook een stevige uh, maatregel op te nemen. Ja. Um, maar goed, ja, je zal zien dat langzamer wat, wat versoepeling gaat plaatsvinden. Nou ja, mooi. Dan kunnen ze in ieder geval een rondje langs de kust rijden. Die, uh, die optie had ik al gehoord van rij tot uh, NH Hotel en dan weer terug. Want dan heb je de zee nog even gezien. Um, er zijn natuurlijk in het dorp een, een aantal ondernemers die uh, kleine zaken hebben. En dan uh, laat ik over de, de, de kleinere cafés. Is er een mogelijkheid voor, of onderzoeken jullie de mogelijkheid... Om bijvoorbeeld bij uh, mooi weer of, of, of zo. Om een uur zesde staat af te sluiten, zodat de, ter de terrassen groter gemaakt kunnen worden. ja, dit, ik, ik kan nog niet ingaan op individuele maatregelen die wij of, of eh, maatregelen die wij gaan nemen, omdat we nu dat hele pakket aan het bekijken zijn, wat kan wel en wat kan niet. Um, in zijn algemeenheid wil ik wel zeggen dat er gewoon heel creatief gedacht moet worden hoe je een aantal zaken in kan steken. Um, maar goed, ja, ik kan dus niet ingaan op. op, op, op de Soort uh, uh, ja, di directe maatregelen. Um, maar er wordt wel, wel aan gedacht. Een, het gaat wel ver om een hele straat af te sluiten, maar uh, tegelijkertijd, ja, moeten we wel creatief nadenken. Met elkaar. Ja, nou ja, de, de, de retailers dicht na zessen is het argument van uh, vele horeca-ondernemers. En daar is wat voor, hm. uh, voor te zeggen. Maar ik neem aan dat daar uh, door jullie over nagedacht uh, gaat worden. Zeker, daar ja, wordt op dit moment heel hard aan gewerkt. Ja, nou, u uh, spreekt met, uh, met vele ondernemers, uh, zijn ze enthousiast? Um, en, uh, kijk, laat ik zo zeggen dat, dat uh, als je ondernemer bent in deze tijd, uh, uh, dan, uh, uh, ja, dan ben je natuurlijk per definitie niet gelukkig op het moment dat een deel van je omzet wegvalt of dat je zaken helemaal dicht moet, erger nog, en dat je ziet dat er maatregelen genomen moeten worden en het was echt nodig om, uh, om het aantal bezoekers te beperken. Um, ik merk wel, bijvoorbeeld nu hebben uh, we aangekondigd dat we hier wat gaan versoepelen, uh, dat dat wel tot enthousiasme leidt en dat men daar wel ongelooflijk blij mee is. Um, en nogmaals, ja, we zullen moeten zien hoe het uitwerkt. Als het uh, toch weer heel erg vol wordt, dan zullen we het misschien wel moeten opschalen. Mm -hmm. um, maar ik merk wel een zeker, zeker nou ja, enthousiasme. Tegelijkertijd, ja, men heeft wel al behoorlijke klappen gekregen. en Het is niet, uh, ja, niet uit te sluiten dat het uh, um, nog steeds wel uh, behoorlijke schade ja. kan blijven aanrichten. Ja, de, het seizoen is voor een aantal mensen natuurlijk eigenlijk al gepasseerd en uh, rijk worden we dit jaar niet meer, maar misschien kunnen we toch wel het hoofd boven water houden. En nog een vraag over de strandhuizen voor de verhuur: mogen die al open? Um, er zijn een aantal strandhuizen voor verhuur. Uh, er is een, uh, een afspraak gemaakt dat uh, de uh, die beschikken over vast sanitair, mm -hmm. dat die open mogen. Dus uh, die mogen in principe open uh, zodra de uh, verordeningen in orde zijn. Nou, prima. Dat doet weer aan ondernemers uh, goed. Want ik sprak ze van de week en zei, ja, we hebben mooie huisjes. Alleen, uh, we mogen nog niet open omdat we strandhuisjes zijn. Goed, ja. burgemeester, ik dank u voor uw uh, ruime uitleg. En ik Dag wens u gedaan. een prettig weekend. Prima. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas.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 Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, het huil, wit, blad, huit en bron.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 Hoger rots, moet nu weten: zo zijn we niet geboren, zing.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 Het volgende onderwerp, de OVZ en ondernemers Zandvoort. Zouden wij praten met Peter Tromp? En die staat in de zaak, zoals ik weet, maar hij gaat ons waarschijnlijk straks nog terugbellen. Dus wij wachten even op Peter Tromp en dan doen we nog een klein stukje muziek van Thomas. Peter Tromp heeft uh, nog geen bericht van zich laten horen... dus wij moeten nog even afwachten wat hij, uh, wat hij doet. Hij uh, wordt constant gebeld door Thomas. Dus uh, Peter, je wordt verwacht. Um, normaal kunnen we dan dit opvullen door uh, de agenda. Alleen de agenda is heel kort, maar ik wil het toch even noemen. Uh, je kan in het Zandsvoors Museum virtueel kijken... naar uh, de Formule 1 tentoonstelling, wat prachtig is. Dus kijk op de website van Zandsvoors Museum... Um, en mag alweer gesport worden? Niet binnen, maar wel buiten. En lifestyle coach Marike, die gaat beginnen met uh, Mind Your Step by Marike. Een aantal uh, dingen die gaan buiten gebeuren, en dat is uh, bij de academie en bij de boulevard. Uh, als je dat wilt doen, dan moet je je uh, wel opgeven. Want je kan niet zomaar daar naartoe gaan. Je kan uh, Marike bellen bij 06 46 20 1851. Of je kijkt op de website www.lifestylecoachmarieke.nl En dan kan je je opgeven, want je kan niet zomaar er binnen lopen. Dat was de agenda, dus we gaan een stukje muziek draaien. Mm -hmm. oh, oh. mm -hmm. mm -hmm. Fris, de morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Française op de boehooghaken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. En zei... Je, je, je, je suis né Oh, Je parle un petit peu Française. En ik zei...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 Goedemorgen. morgen. je je wel losdrukken van al die kaas? Nou ja, ik ben uh, op zaterdag altijd druk aan het werk. Maar tussen de kanten door kan dat wel even, ja. ja. Op deze mooie dag. Ja, hoeveel dagen in de week werk jij nog? Uh, die zijn inmiddels op de vingers van één hand te tellen. Dat zijn er vijf? Uh, uh, ja, en min één, min één, <laughs> min één, min één. Dus er blijft er nog eentje over. Ja, ja. Je goed, kan best... Ben ik af en toe een beetje in de winkel om te kijken of alles goed gaat. Maar zaterdag is de dag dat ik nog echt aan lezen ben. Ja, je kan het ook niet laten. Ja. Wat je ook niet nee. kan laten is uh, nee. een aantal dingen binnen het Zandvoorts uh, te doen. En uh, uh, bij het OVZ ben je nog voorzitter, als ik het goed heb. Uh, verbonden aan het grote geheel, de OBZ. Ja. Maar laten we bij het OVZ beginnen. Ja. Um, het OVZ, de retail en, en, en de Haltestraat Kerkstraat, noem maar maar op. Ja. Die hebben natuurlijk ook gehoord over, uh, over de versoepeling van hun, uh, hun winkels, terrassen, kroegen, noem het maar op. Hoe reageren ze, hoe reageren ze nou, bij jou? Meer dan positief. Uh, meer dan positief vanwege het feit dat we toch wel wat moeite hebben gehad met uh, de verkeersregelaars bij de dorpen en dergelijke bij de ingang, zowel op de zeeweg als op de Zandvoortselaan, er was veel rumoer, van de, uh, ondernemers in de Kerkstraat, die uh, uh, constant mij belden en zeiden van waarom is dat nou nodig, en uh, er staan hele files gisteren tussen de Bodaan en uh, Nieuw allemaal auto's die vaststaan omdat er weer verkeersregelaars staan. En uh, daar was veel rumoer over. Ik heb ze uh, verteld dat we uh, ten alle tijde in eerste instantie rekening moeten houden met het feit dat uh, het veilig moet zijn. En dat de burgemeester, uh, hoofd van uh, de beveiliging in dit dorp, daar ook rekening mee moet houden. Die laat zich adviseren door anderen. ...onder de veiligheidsregio uh, Kennemerland... ...de burgemeester van Haarlemmermeer... ...die gewoon uh, zegt van... ...jongens, de politie heeft mij gebeld... ...en ze verwachten morgen... ...dat was dus donderdag... ...mooi weer in Zandvoort... ...dus we zetten weer verkeersregelaars in. En uh, uh, dat is lastig voor de ondernemers... ...omdat ze al heel weinig omzet hebben natuurlijk. En als ze dan nog zien... ...dat het ook nog eens een keertje tegen wordt gehouden... ...met grote borden van parkeren... Uh, parkeerplaatsen dicht in Zandvoort. En we hebben uh, al een aantal weken geprobeerd in het onderhoud met de burgemeester. en ook met uh, wethouder Verheij om ervoor te zorgen dat uh, het dorp open op de boorden komt te staan. Ja, maar... Dat mocht dus niet. Nee, maar je, je kan je toch wel voorstellen, ook als ondernemer. dat je, uh, zeker gezien de eerste paar mooie weekenden. dat je overdonderd wordt door het publiek. ...en dat je geen, uh, geen enkel uh, voorschrift kan handhaven? Nee, meer dan kunnen we dat ons voorstellen. Ook de ondernemers in de, in, in de Kerrystraat konden dat zich voorstellen. Maar die zeiden de afgelopen weken... ...de mensen weten nou zo langzamerhand wel... ...dat ze niet meer kunnen parkeren op de boulevard in Zandvoort. Dus laten we ze nou wat vriendelijker uh, bejegen... ...en zeggen dat ze in het dorp vannacht welkom zijn. Nou ja, ik uh, heb ja, zelf ervaren monden, dat... Uh, onze, ja, zelf... Dat onze burgervader heeft gezegd, ja. Ben, van uh, dat ga ik niet doen. Ik ga niet zeggen dat het dorp open is. We krijgen uh, landelijk een beleid van mensen. Als het niet nodig is, blijf binnen, blijf thuis. En dan ga ik niet als burgervader op die borden zetten. U bent van harte welkom in het dorp. Ja, dat, dat, staat er, dat, dat, is... dat staat er nu waarschijnlijk niet meer op. Maar uh, nee. de burgemeester heeft net uh, uh, in de uitzending verteld dat bijvoorbeeld uh, er wordt minder op de rotondes gecheckt... maar wel bij de inritten van, uh, van de boulevard parkeerplaatsen. De helft ja. gaat weer open. Dus ja. uh, dat is toch wel een vooruitgang? Ja, dat is een uh, fantastische vooruitgang waar we ook heel blij mee zijn. Dit bericht kwam gistermiddag om rond vijf uur binnen. Ik heb de ondernemers die bezwaar maakten meteen de, de, het bericht doorgestuurd. En ik krijg er allemaal... Uh, Appjes op terug met de duim omhoog. Fantastisch dat we, we zo ver zijn. En uh, het wordt de hoogste tijd dat we wat gaan uh, verdienen in dit dorp. Met alle restricties die er nodig zijn. Dat beseffen we ons terwege. En als je nu, je nu, is, uh, als je nu eens naar buiten kijkt uh, vanuit de winkel. Is het, toch, is, is het gezellig druk. druk? Gezellig druk. Niet te druk. En uh, uh, <coughs> dat moet ik uh, alle gasten... ...en klanten nageven en ze weten zich ontzettend goed te gedragen ten aanzien van die anderhalve meter. Het winkelend publiek is heel uh, disciplinair. En uh, ik merk het als ik door het dorp loop, ik merk het ook in mijn eigen winkel... ...als er bij mij één klant in de winkel staat en er komt een volgende klant aan, die blijft gewoon buiten wachten... Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar uh, die discipline is er gewoon. Bij de buurman, de bakker van Versen merk ik dat ook. Er staat één of twee mensen in de winkel. Die worden geholpen en de rest blijft buiten wachten. En dat gaat gewoon ontzettend goed. En uh, Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want hoe beter uh, dat, dat werkt de meer vrijheid krijgen we straks. Ja, nou ja dat is een, uh, een stukje discipline... ...die uh, men, uh, men zelf moet, moet hebben. Ik, uh, ik ja. was vanmorgen heel even in het dorp... ...ik vond het best wel druk. En bij ja. sommige zaken lukt dat wel... ...en bij sommige is het wat minder. Uh, maar bij ja. jullie, uh, en, en zeker bij jouw buren... ...lukt het uitstekend met een dranghek erbij. Hey, uh, ja. er, ik heb net met de burgemeester gesproken... ...en uh, jij bent uh, ook lid van OVZ... ...tenminste voorzitter van OVZ... ...en het uh, blijkt dat de ondernemers verenigingen een brief hebben gestuurd naar, uh, naar het college en de raadsleden. Heb jij daar inzage in gehad? Ja, meer dan. Ook een, een van de initiatiefnemers. Mm -hmm. En uh, Ik ben gisteren gebeld door uh, de voorzitter van de Strandwachtersvereniging en die van bedrijventerrein Zuid. Uh, dat zijn de twee initiatiefnemers eigenlijk geweest die hebben gezegd dat en dat willen we doen. Dus het bedrijventerrein moet... Noord? Bedrijven Noord, sorry. Okay. En uh, we vinden het te gek uh, wat er uh, uh, gebeurt. Uh, ik heb de hele discussie uh, gedeeltelijk woensdagavond en volledig donderdagavond mogen volgen. Via uh, de telefoon. En uh, ik kon dat niet meer als onderschrijven. Dus ik vond het idee fantastisch om gezamenlijk op te treden. als onderverenigingen van Ondernemers uh, Belangen Zandvoort om gezamenlijk op te treden... om een brief op poten te schrijven naar het college. Niet alleen, maar ook naar de raad. En gezegd van... bezint je begint. En uh, jongens... er zijn andere dingen die vele malen belangrijker zijn... nu, in deze tijd... dan een beetje onderling... Uh, uh, ruzie maken... en uh, je zit ter beschikking stellen. Dat kan niet in deze tijd. Uh, we hebben... Uh, een sterk bestuur nodig als ondernemer zijnde. De samenwerking met de gemeente is in jaren niet zo goed geweest als dat het de afgelopen uh, tijd gaat. Daar hebben we ook uh, onszelf uh, mededewend aan, vanwege het feit dat wij goed georganiseerd zijn binnen dat OBZ. Er is iedere week tussen 9 en 10, sinds de coronacrisis, is, is er uh, via de telefoon laptop overleg. Met wethouder en alle uh, uh, genodigden die erbij aanwezig zijn. Dat, zijn maar, dat is een groep van 17 man. Dat staat onder leiding van Dick Hulsenbos. Die dan op woensdagochtend tussen 9 en tien uur half elf dat ze heel goed weet uh, uh, te begeleiden. En dat is best moeilijk via uh, de laptop en je telefoon. Maar dat gaat heel goed. En uh, de, iedereen is uh, meer dan tevreden over de uh, mate van samenwerking zoals die gaat. En dan is dit een heel hard gelag om in deze tijden uh, dit te moeten constateren. Dat ik denk bij mezelf, dat moeten we niet doen nu. Ja, Maar je zegt, uh, je zegt ik heb woensdag gekeken en ik heb donderdag uh, de hele rit uitgekeken. Wat vond je ervan? Ja, Nou ja, uh, beschamend. <laughs> Beschamend hoe er uh, op mensen wordt gespeeld. En uh, keihard volhouden dat het niet de bedoeling is. Maar ondertussen uh, gebeurt dat soort dingen natuurlijk wel. En uh, wat wij willen. Uh, ik heb natuurlijk een bepaalde voorkeur. Maar goed, dat is uh, nu niet op er toe nee. om dat uit te spreken. Maar wat wij willen als ondernemers zijnde. is, is dat deze ploeg van wethouders. In, voorlopig gewoon in ieder geval de rit uitzit. We ja, dat een, gaat moeilijk uh, worden. Uh, dat gaat heel moeilijk worden. Maar dat beroep gaan wij wel doen, met z'n allen. Nou, ik, ben, en, uh, uh, ik ben dan zeer benieuwd. Uh, gezien de tijd wil ik je toch nog een andere vraag stellen. Ja. Um, Classic concert ligt natuurlijk ook helemaal, uh, helemaal stil. Meer dan. Ja, hoe, hoe, dan. hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want het is toch zonde dat van al die mooie afspraken? Uh, hoe gaan we daarmee om? Wij doen. Uh, concerten uh, uh, één keer per maand... waarbij uh, meer, uh, regelmatig meer dan 100 mensen aanwezig zijn. Die mensen die aanwezig zijn... hebben allemaal een leeftijd die boven de 60, 65 jaar is. Dus dat uh, zijn twee redenen om voorlopig uh, standstill. Uh, hetzelfde als het concertgebouw... hetzelfde als allerlei andere... Ja. waar de problemen nog vele malen groter zijn. Maar wij hebben in heel goed overleg met alle mensen die vanaf april, mei, juni uh, gecontracteerd zijn... hebben wij in goed overleg gezegd van... jongens, het kan niet. Nee. We hebben 18 oktober aanstaan een grote productie... omdat we 20 jaar bestaan, Stichting Klessen Concerts. Daar was uitgenodigd het promenadeorkest, niet het minste... Een, uh, daar zouden we het requiem van Mozart doen... maar ook de Koningsmessen. Een grote productie in de Agatekerk. De mensen die daarvoor in moeten studeren kunnen pas 1 september beginnen. Ja, dat wordt, gaat moeilijk worden natuurlijk. Dus de dirigent Paul Waarts heeft gezegd van jongens, ik kan mijn koorleden niet in zes weken zo'n moeilijk stuk laten nee, nee, nee, studeren. Nee, nee. Dus nee. ook daarvoor hebben wij moeten besluiten om dat uh, te verschuiven naar het volgende jaar to Oké, okay, nou helaas uh, is dat zo. Maar ja goed, uh, volgend jaar weer een mooi uh, seizoen. Peter, we moeten afsluiten, want we worden straks weggedrukt door het nieuws. Dank voor ja, je goed. commentaar. En we spreken Graag elkaar dag. gauw. Oké, okay, mooie dag. Dag. These are my celebrities, maybe each eternal away, just another play for today, oh, but I'm